Het is 9 uur, Jeroen Tjepkma met het NOS Journaal. Oud-wielrenner Michael Bogert wil de NOS geen direct antwoord geven in de dopingzaak rond de Rabobankploeg. Op de vraag of hij ooit verboden middelen heeft gebruikt, zei Bogert, ga eerst maar eens bij mijn ploeggenoten langs, want als ik hier als enige ga zeggen wat ik allemaal weet, ben ik straks de kop van jut. Een andere oud-renner die anoniem wil blijven, bevestigt dat er een dopingprogramma was bij de Rabobiller-ploeg. Noord-Korea kan een raket geladen met een atoomwapen lanceren die meer dan 10.000 kilometer kan vliegen. Dat zegt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie na analyse van een deel van een Noord-Koreaanse raket. Daarmee zou de westkust van de Verenigde Staten in het bereik komen van Noord-Korea. Pyongyang bracht 12 december een satelliet in een baan om de aarde. Dat leidde tot scherpe kritiek van de internationale gemeenschap. De moslimbroederschap zegt dat de Egyptenaren de concept grondwet hebben goedgekeurd. Volgens de broederschap heeft 64% van de Egyptenaren in een referendum voor de grondwet gekozen. Ook een van de belangrijkste oppositiepartijen, het Nationale Reddingsfront, gaat ervan uit dat de concept grondwet door een meerderheid van de Egyptenaren wordt goedgekeurd. De officiële uitslag wordt morgen verwacht. In Israël is een vrouw overleden die mogelijk de oudste mens ooit is geweest. Volgens de Israëlische krant Jediot Agronot gaat het om Mariam Amash. Ze was 124 jaar, maar haar leeftijd is nooit erkend door Guinness World Records. Op haar identiteitskaart stond als geboortejaar 1888. Haar exacte geboortedatum was onbekend. Als Amash echt in 1888 is geboren, was ze de langst levende mens ooit. Radiopresentator Ger van den Brink is gisteravond overleden. Hij stierf in het Erasmus MC in Rotterdam na een hartstilstand. Van den Brink werd in de jaren 90 bekend als discjockey van Radio 10 Gold met een programma voor truckers. Sinds 2008 werkte hij bij Den Haag FM en Omroep West. Ger van den Brink was 52 jaar. Het weer het is bewolkt en vooral vanochtend regent het. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger, maar het blijft grijs. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Dit was het NOS-vernaal.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 De trend in compact en energiezuinig verwarmen. Voor meer informatie, ga naar nevit.nl of je Nevit Nevit houdt Nederland warm. Bekijk onze rendementen op alex.nl. Alex, resultaat geldt. De kraamkamer van de wereldzeeën, De koraaldriehoek wordt ernstig bedreigd. En waarom dat geen ver van uw bedshow is, hoort u zo meteen. Welkom bij Tweede Uur van Vroege Vogels. <tie> Er is al veel over gezegd en geschreven. TV-kok Jamie Oliver die maakt deze feestdagen reclame... voor kant-en-klare kerstmaaltijden bij Albert Heijn. Het ja, is toch een beetje alsof uh, Jean Paul Gaultier loopt te snabbelen... met een kledinglijn voor de zeeman. Boze tongen beweren dat Jamie aan lager wal is geraakt. En zodoende in ons kikkerlandje zijn ziel heeft verkocht... aan de duivel die op de kleintjes let. En bovendien zouden zijn gerechten calorierijk en dus ongezond zijn. Maar... Dankzij natuur en milieu kunnen we de slissende tv-kok nu alsnog een veer in zijn Britse achterwerk steken. Want Olivers recepten in de allerhanden zijn bovengemiddeld duurzaam. Natuur en milieu onderzocht de aanbiedingen voor kersthoofdgerechten van alle supermarktketens in Nederland op milieuvriendelijkheid. En wat blijkt? Maar 9 van de 23 supermarkten hebben duurzaam vlees in de aanbieding. Albert Heijn komt als duurzaamste uit de bus. 38 van het vlees dat in de bonus is, is duurzaam. En dus ook het kerstmenu van Jamie Oliver, alias de Naked Chef. Volgens Natuur en Milieu hebben ook steeds meer supermarkten... vleesvervangende kerstmaaltijden in de aanbieding. En dat is natuurlijk pas echt duurzaam. Hoewel de genoemde voorbeelden uh, mijn vegetarische hart nou niet bepaald sneller doen kloppen. Ik noem een vegetarische gourmetschotel en gevulde portobello. Nou ja, nee, doe mij dan maar gewoon de naked chef zelf om lekker in te bijten met een schortje voor. Merry Christmas. De salonnekeerstrokadero bond de schaatsen onder en speelde de Petersburger Slittenvaat van de Duitse componist Richard Eilenberg. Na de feestdagen gooien we met z'n allen, tenminste als u uh, thuis frituurt, ik doe dat nooit, uh, weer miljoenen kilo's vet weg. Uh, bakvet, frituurvet. Uh, de meeste mensen gooien het in de grijze container of zelfs in de gootsteen of de wc. Dat is niet alleen slecht voor het riool en het milieu, maar ook zonde van het geld. Want van afgewerkt frituurvet wordt ook biodiesel gemaakt. Hou het vet dus apart en lever het in, zegt voorlichtingsbureau, het voorlichtingsbureau margarine, vetten en olie, het MVO. Wat er mee gedaan wordt, dat kun je zien bij verwerkingsfabriek Biodiesel Kampen, waar de hele dag door kratten met vet worden aangevoerd. Directeur Kees Bunschoten laat je net Paramoor zien hoe het werkt. Ja, kijk, hier zien we dus vetten die, uh, die bijvoorbeeld bij uh, huishoudens vandaan komen. Nou, een heleboel emmertjes met vet: hè? Ja. witte, zwarte, groene. Ja. Je ziet dus uh, zeg maar, ja, bijvoorbeeld uh. hier het merk nog. Ja, het ziet er wel uit. Die, uh, met... fris nee, uit hè? nee, maar goed, uh, toen het nieuw was zag het er mooi uit. Nou, We zien dus nu dat, uh, dat de bak compleet gekiept wordt uh, in de installatie. Uh, daar. Ja, dat is allemaal, oh. uh, allemaal gebruikt frituurolie uh, en vet. Yeah. Wat, uh, wat nu opgevangen wordt, verwerkt wordt, zometeen in de fabriek uh, gereinigd wordt. Mm -hmm. En dan uh, uiteindelijk weer als uh, biodiesel naar, naar uh, buiten komt. Ja. Maar we hebben ook uh, harde vetten, dierlijk vetten bijvoorbeeld, of uh, palmolie. Die heeft natuurlijk wat warmte nodig om van de verpakking los te komen. Nou, dus door de schredder gaan we door de, door de, verwarming, uh, door de verwarming heen. Ja. De olie komt aan de achterkant eruit. En de verpakking komt dan uh, uh, uh, daar zo meteen, uh, zo meteen uit. Oh, we even kijken daar. Vind je het ergens, als ik zeg, dat ik er een heel klein beetje misselijk van word? Ik kan me het voorstellen. Ja, ja het, het, is, kan me voorstellen. het ruikt hier ook echt helemaal naar vet, hè? Ja, ja, ja. ja, ja dat is onze business, dat is vet. Ja, ja nee, dat snap ik. Ja. Hé, hey, we lopen even naar buiten. Kan ik even op adem komen? Nicole Vervaat van uh, voorlichtingsbureau MVO. Nou, bewaar ik mijn frituurvet wel in een fles... maar die gooi ik altijd in een grijze container. Maar dat is eigenlijk helemaal niet goed, hè? Nee, dat is eigenlijk jammer. Want als je hem zou terugbrengen naar een inzamelpunt, bijvoorbeeld een supermarkt of een sportclub... Ja. en hem daar in een gele container doet... dan kan die verwerkt worden tot biobrandstof... zoals we dat hier nu zien gebeuren. Dus ik gooi eigenlijk geld weg? Dat in feite ook, ja. Want de sportclubs die zo'n gele container hebben staan... die krijgen daar inderdaad een vergoeding voor... voor elke kilo ingeleverd vet... En dat is weer mooi meegenomen, zeker in deze tijd... waarin de subsidies voor sportclubs uh, teruglopen. Want jullie zijn een campagne begonnen in oktober, Fit Recycle It. Wat ja. houdt dat in? Nou, het houdt in dat wij mensen er bewust van willen maken... dat ze beter niet kunnen weggooien, maar beter kunnen inleveren. Omdat dat goed is voor het milieu, omdat je daarmee olie en brandstoffen uitspaart. Uh, je vermindert de CO2-uitstoot ermee. En bovendien, als je het inzamelt, dan komt het niet in je riool terecht... Mensen gooien het door de wc in de ja. goudsteen? Ja, ja, weg is weg. Hè. Ze gooien het door de wc-pot. Ze spoelen na en ze denken het is klaar. Maar na een meter of vijf of tien vanaf de pot gezien, daar beginnen de problemen. Je moet voorstellen dat vet is kleverig. Het wordt koud en dan gaat het pikken. Het gaat aan de binnenkant van het rioolstelsel, plakt het vast. Dat hoopt zich op en op een gegeven moment dan krijg je dus last van verstoppingen met allerlei nare gevolgen. Ja, dan kan je als je gaat douchen dat ineens je wc overloopt of zo. Dat kan, ja. Nou goed, we hebben de eerste stap gezien van het inzamelen en verwarmen, maar dan gaat er wat gebeuren hè, met, dit, ja. uh, met dit vet. Ja, we gaan naar de volgende hal. Ja. En daar zie ik enorme cilinders staan. Ja, hier komen we in de hal uh, waar dus de biodieselproductie uh, plaatsvindt. Dus als die vetten helemaal gereinigd zijn, dan zijn ze geschikt om uh, biodiesel te produceren. Wacht even, ik zag het al in een laboratorium, hè? Ja. Zullen we daar even toelopen? Want het is hier zo lawaai. Ja, dus goed. Nou, hier is het laboratorium en hier kunnen we eigenlijk ook laten zien wat er nou eigenlijk gebeurt in zo'n ja. proces. Er staan hier vier cilinders met bruine vloeistoffen? Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat als, uh, een, als we een pot vet hebben, ja. dan uh, mengen we die bij met een methanol. Methanol is een brandbare vloeistof die je nodig hebt om ook een verbranding te krijgen in motoren. Uh -huh. Dat mengen we met een katalysator. Een katalysator is natuurlijk ook nodig om een brandstof te maken. En daarna is het product uh, biodiesel klaar. Dus dit gaat... kan ik in de auto gieten? Of, uh... Ja. Ja, ja. Okay. ja, het zou leuk zijn als we het vet uit huishoudens daarvoor ook kunnen inzetten. Want dan gaat het toch om zo'n 18 miljoen liter op jaarbasis. Ja, zit dat zo aan de dijk, Kees? 18 miljoen liter? Ja, zeker. Dat ja? zit uh, zeker zo aan de dijk. Er is gewoon behoefte naar die biobrandstof, ook door die verplichte bijmenging. Het is uh, gewoon hoofdzaak dat we gewoon alle vetten die gewoon bruikbaar zijn, die we in kunnen zetten, ook inzetten. En, en we hebben het over frituurvet, maar uh, je kunt ook andere vetten of olie gebruiken? Ja, ja, dierlijke vetten zijn in principe ook goed in te zetten. Of uh, olijfolie die al tien jaar in je kastje staat? Ja. Margarineboter? Margarineboter, uh, olijfolie, koolzaadolie, sojaolie, uh, maakt niet uit. Als je het niet vertrouwt, gewoon naar de supermarkt brengen of meegeven naar de sportclub en dan uh, komt het op een goede manier weer, uh, weer terug. Nou, het is niet voor niks dat jullie natuurlijk aandacht willen hebben nu hè, voor de campagne. Want het wordt natuurlijk oliebollentijd. Ja, inderdaad. tijd waarin heel veel mensen in een gewone pan vaak oliebollen gaan bakken. Uh, met al zeker zo'n drie tot vier liter vet uh, in de pan. Na het bakken, dan zullen heel veel mensen dat vraagteken in hun hoofd hebben zitten van... Oeh, wat doe ik hier nou mee met deze... Niet in de wc. Niet in de wc. <laughs> uh, breng het terug naar je supermarkt of naar de sportclub waar zo'n gele kliko staat. Uh, nou, inmiddels zijn er al 3000 inzamelpunten in Nederland. Die staan ook allemaal op onze onze website, dus die zijn daar heel makkelijk terug te vinden. Maar dan en moeten er en, veel meer worden. Dus. Dat worden er absoluut nog veel meer, ja. En daar werken we ook hard aan. Ik wil nog even wat biodiesel tappen, kan dat? Ja, gaan we doen. He, want ja. uh, de olieën zijn verwerkt ja. en dan komen ze ergens uit natuurlijk. Ja, dan komen ze eruit. Ja? Ja. oké. Okay, ja, dus. Gaan we dan nou even kijken. Ja. Zo, even naar buiten weer. Je hebt net een, een vaartje getapt, of een fles moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Hou ze even tegen het licht. Ah, oh, dat ziet er wel perfect uit, hè? Ja, je kunt daar doorheen kijken, hè. Het is, uh, ja. het is mooi schoon geworden. Dat zou zomaar de olie kunnen zijn die net in die bakken uh, ja. afgeleverd werd. Ja, en uh, dit is het uiteindelijke eindproduct wat dus bijgemengd wordt bij normale diesel. De biodiesel? Ja, de biodiesel. Oké, okay. nou Kees, mijn auto staat om de hoek, zullen we even? Ja, dat is goed. Alexander Thoreau speelde The Man I Love van de Amerikaanse componist George Gershwin. Het is een van de belangrijkste plekken voor biodiversiteit in de wereld. De Koraaldriehoek bij Indonesië. Deze 5,5 miljoen vierkante kilometer aan bijzondere zeenatuur... staat helaas steeds meer onder druk. Lida Pet is visserijbioloog van het Wereld Ze woont in Indonesië, strijdt al jaren voor de Koraaldriehoek. En een paar keer per jaar is ze in Nederland. Zo ook nu. En wij hebben haar weten te strikken, Lida Pet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Um, nou, laten we meteen even een, een duik nemen. Ik wil bijna zeggen: toegaan mee naar Snorkelland. Ik weet niet of je dat nog kent van vroeger. Laten we eens, uh, neem ons eens mee naar dat uh, gebied, naar die koraaldriehoek. Wanneer was je er voor het laatst? Nou ja, ik woon er natuurlijk middenin, in de Indonesië. Maar en onder water? Uh, onder water was, uh, ik denk net zes weken geleden. Toen uh, waren we met het gezin voor een week uh, in Komodo. En uh, dat is ja, een van mijn favoriete plekken. Daar gaan we ook uh, ja, voor vakantie natuurlijk naartoe. Komodo, is dat bij Indonesië? Ja, ja dus het ligt uh, in uh, midden Indonesië. En het is een van de bekende natuurparken. Voornamelijk vanwege de Komodo, Komodo draak. Komodo vara varaan. Het uh, ja. is heel erg droog. Boven water, uh, ja, het lijkt eigenlijk uh, alsof er niks leeft. En als je dan je hoofd onder water steekt, nou, dat is... Je wordt er haast duizelig van, de kleuren en de vormen. En nou, daar waren we dus uh, ja, zes weken geleden. Ja, wat heb je daar gezien? Nou, we duiken daar al heel lang. Uh, het is een van onze favoriete plekken. Maar uh, wat me eigenlijk afgelopen keren opviel... ik denk dan onderhand, ik weet wel wat ik kan verwachten op zo'n koraalrif. Wat kan je en... normaal gesproken verwachten? Nou, uh, ja, enorm veel kleuren. Dus uh, ja, de koraaldriehoek is natuurlijk bekend uh, vanwege de soortenrijkdom uh, aan koralen. Daarom heet het ook zo. Dus mm -hmm. meer dan 500 soorten harde koralen. En die hebben allemaal andere kleuren en andere vormen. Maar wat je ook uh, kunt verwachten is uh, ja, duizenden verschillende soorten koraalvisjes... Uh, dus dat, dat, dat weet je. Maar wat we dus eigenlijk uh, zes weken geleden ontdekten... op een plekje waar we al een poos niet waren geweest... daar zaten ineens uh, twaalf enorm grote groene schildpannen. Die, uh, ik weet niet wat ze nou precies aan het doen waren... maar we zwommen daar overheen en ik schrok er gewoon van. En dat was weer een verrassing. Ja. ja. Maar schildpadden zijn niet heel gevaarlijk, toch? Het is niet, uh... Nee, schildpadden zijn niet gevaarlijk. Maar uh, deze waren heel bijzonder, want uh, die waren wel zo groot. Ik verwacht dat ze uh, 70, 80 jaar oud waren. En dat is dus heel zeldzaam, want die zie je haast niet meer. Er zijn gewoon enorm veel bedreigingen voor schildpadden sinds uh, ja, tientallen jaren. Dus dit was heel bijzonder. En dan wow. denk je, nou, dan ga je ineens terug in de tijd. En uh, ja, een soort van... Uh, ja, Jurassic Park of zo? Ja, goed. En we, we hebben het over die koraaldriehoek. Hè? Ik zal meteen even opbiechten. Ik had. Ik had daar nog nooit van gehoord. Terwijl ik toch ben, want ik duik ook en ik bedoel, iedereen kent natuurlijk het Great Barrier Reef. En bij koraal denk je toch meteen daaraan. Wat is precies die koraaldriehoek? Nou, de koraaldriehoek wordt door wetenschappers beschreven als uh, dat gebied uh, ter wereld. waar uh, meer dan 500 uh, soorten harde koraal voorkomen. En uh, dat harde koraal is heel belangrijk, want die maken eigenlijk die structuur van die riffen. Ja, maar even over de geografische ja. de driehoek. Waar? Nou, wat ze over de afgelopen jaren gevonden hebben, en er zijn ook uh, Nederlandse wetenschappers. Die daar heel erg hard aan meegedaan hebben. Het Natuurhistorisch Museum, een van de experts. Dat uh, van de Filipijnen. Maleisië, Indonesië, alle riffen. En dan naar het oosten, Timor-Lest. En dan uh, Papua-Nieuw-Guinea en de Solomon-eilanden. Daar heb je dus meer koraalsoorten dan enige andere plek ter wereld. En dat is dan die, die driehoek, hè? Want we hebben, ja. ik, heb, ik heb even het kaartje erbij. En dat, je hebt de Filipijnen, Borneo, Indonesië. En daaronder ligt dan Australië. En dan rechts uh, Nieuw-Guinea, Papua. En dan heb je die Salomonseilanden En die, die driehoek, dat noem je dan de, de, de, koraaldriehoek. de, de koraaldriehoek. En 5,5 miljoen kilometer. Ik geloof, wat was het? Oh, hoeveel keer uh, Frankrijk? Ik tien keer... <laughs> Frankrijk, geloof ik, qua oppervlakte. Ja, ja het is immens groot. Um, om nog heel even terug te gaan naar de koraal zelf... en misschien zijn er nu mensen die, die thuis denken... jeetje, Abring, hoe durf je het te vragen? Maar toch voor die mensen die nog niet weten wat koraal precies is... Koraal, uh, dat is, ja, het is eigenlijk een heel interessant uh, uh, onderwater organisme. Uh, het is een uh, plant en het is een dier tegelijkertijd. Dus ja, uh, het dat is het gekke. Ja, dat is het gekke. Het leven is dus een symbiose. Ze hebben elkaar ook nodig. En het plantje natuurlijk gebruikt uh, licht uh, die ook uh, in de zee heel erg belangrijk is... voor uh, ja, het maken van voedsel, hè, de, de plantencyclus. En uh, het diertje, wat dus, uh, en dat zijn polypjes, die dus die energie uh, nodig hebben... om uh, ja, voedsel wat ze uit het zeewater halen om te kunnen zetten... Hè, voor, voor wat zij als metabolisme nodig hebben. Die leven dus uh, ja, samen en die creëren de meest waanzinnige kleuren structuren. en vormen. Structuren. Ja. En die zijn natuurlijk weer nodig voor, uh, voor Want wat is er nou zo belangrijk uh, aan ja, ja, koraal, maar vooral die koraaldriehoek? Nou, wat eigenlijk heel belangrijk is aan die koraaldriehoek... het is een, uh, als je dat geologisch en ook geografisch natuurlijk onder water zou kunnen bekijken... dan is het een heel erg oud gebied. En uh, wat de wetenschappers ons vertellen... is uh, dat met die, uh, niet zozeer alleen die uh, diversiteit in koraalsoorten... maar ook uh, je hebt diepe, diepe zeestraten, je hebt enorm veel stroming... dat daar doorheen blaast, elke dag, hè, met, met uh, natuurlijk eb en vloed... Mm -hmm. van uh, de Indische oceaan naar de Pacifische oceaan daarboven. Dat dus het feit dat het zo'n enorm oud geologisch gebied is... en dat het een enorme variatie heeft met ondiepe gebieden en diepe zeestraten... dat dat dus eigenlijk gezorgd heeft dat de meeste soorten koraal wereld, hier eigenlijk hun oorsprong vinden. Ja, het wordt wel gezegd dat geloof ik 75% van alle koraal daar zijn oorsprong vindt. Ja, ja, inderdaad. Dus het is heel erg belangrijk voor onder andere het Great Barrier Reef, hè, wat we dus beter kennen. Mm -hmm. Maar ook, uh, ja, er zijn mensen die duidelijk, uh, de wetenschappers die duidelijk aangeven dat er connecties uh, links zijn tussen de koraaldriehoek en zelfs het Caribisch gebied. Ja, het is een soort een soort broedplaats voor, voor koraal, kan ik dat zo zeggen? Ja, ja. en uh, wat mensen nu ook meer en meer uh, zien... is dat omdat je die diversiteit in uh, ja, ondiep water en diep water en uh, zeestraten... En, uh, en, en dus die diversiteit in die koraalsoorten hebt... is dat je daardoor ook een enorme diversiteit in vissoorten hebt. En dat is natuurlijk wel belangrijk als je kijkt dat in die landen... Ja, meer dan 120 miljoen mensen afhankelijk zijn van die koraaldriehoek. Dus het koraal ja. is mooi om naar te kijken. Maar het is dus ook ja, steeds belangrijker voor de voedselvoorziening van al die mensen. een soort, mensen. soort re regenwoud onder water. Ja, Zo zou je het eigenlijk zou zou moeten zien. Ja. Het regenwoud is natuurlijk... Veel meer mensen associëren dat ook met het, met het Wereld het omdat je, omdat je dat ziet. En, en als je niet duikt, ken je die hele onderwaterwereld natuurlijk niet. Dus dat is ook een beetje jouw taak, neem ik aan. Om ja. dat een beetje voor het voetlicht te brengen. Ja, want ik, ik denk ook... Uh, ik zal mijn collega's die aan Bossen werken met enorme moeilijkheid... Job, maar uh, ik denk wel eens dat het werken onder water dat het heel erg ingewikkeld is omdat mensen er weinig van zien. Ja. Hè? Mensen in, in die landen zelf ook uh, over de afgelopen 10, 20 jaar. Als je zelf niet duikt, dan kun je weinig. Uh, nou ja, gaat het nou goed of gaat het nou slecht? Ja, ik weet het niet. Ik zie het. Ja, niet. Ja, dat, want je inderdaad een, een, een zieltoogend panda beertje is natuurlijk veel aansprekender dan een, een heel gebied wat je, niet, uh, wat je niet zelf kan ontdekken als je niet uh, die, die met die fles op je rug uh, naar beneden gaat. Um, je zei, al, je zei al, veel mensen zijn nu afhankelijk van het gebied, visserij. Maar dat is neem ik aan ook tegelijkertijd een van de grootste bedreigingen... toch voor die koraaldriehoek? Ja, nee, absoluut. En uh, ja, we hebben natuurlijk, net als uh, op andere plekken ter wereld... heb je enorm veel uh, bedreigingen van klimaatverandering. En dat heb je ook in de zee en onder water. Uh, en... Ja, er komt steeds en steeds meer informatie beschikbaar... op basis waarvan we zien dat het toch veel serieuzer is dan wat we denken. Maar als je dus kijkt waar we direct wat aan kunnen doen... dat, dat heeft echt te maken met te veel vissers... elke dag te veel vis uit die zee, uit die zee halen, ja. over overbevissing. Dynamietvisserij ook... Ja, dynamietvisserij, daar uh, proberen we al jaren aan te werken. Dat is gelukkig wel uh, ja, een stuk minder dan uh, jaren geleden. Maar het komt nog steeds. Het is natuurlijk een enorm groot gebied. Het is dus heel erg moeilijk om overal op alle plekjes uh, ja, dat goed in de gaten te houden. Ik las ergens iets over vissen met, met, met cyanide. Hoe? Ja, hoe? <laughs> Ja, uh, nou, uh, ik denk dat uh, zeker dat gebied, uh, voor, om, omdat je die, die uh, soortenrijkdom hebt... is het voor de aquariumhandel uh, uh, een heel erg uh, interessant uh, gebied. Er komen al jaren veel visjes tropische aquariums. En die visjes willen je natuurlijk levend houden. Die wil je dan uh, naar Europa of naar Amerika. Dus je kunt die ze je ver eigenlijk. verdoven met cyanide. Oh. Ja, ja, ik kan zeggen, want als je je vissen vergiftigt... dan kan je ze niet meer eten. Dus dat dat ja. snapte ik niet. Maar het is bluf, nou, er hoor. is ook... Uh, en dat is dan een andere markt waar we meer en meer uh, aan werken. In China, Hongkong zelf. Daar worden dus uh, grotere rifbaars... worden dus ook met cyanide uh, gevangen. En uh, een paar weken later... Uh, zie je ze dan in die tanks en die aquariums... bij die restaurants rondzwemmen. En die worden op het moment voordat de gast zegt... nou, ik wil die rode vis, worden ze dus pas geslacht. Die moeten dus ook levend blijven. En oh. daar is ook heel veel cyanide, wordt daarbij gebruikt. Geert verdemmen. Um, wat... Ja, wat, wat, wat kunnen wij hier tegen doen? Of wat doe jij hier tegen? Je gaat niet in je eentje met zo'n spandoekje natuurlijk daar aan de kant staan. nou We werken natuurlijk niet alleen. We werken daar met de overheid. Uh, en We werken al jaren met uh, ja, de visgemeenschappen, de vissers hè, in alle dorpen. En meer recent, uh, en ik denk dat dat ook wel uh, ja, van belang is voor Nederland... werken we met uh, die bedrijven die dus de tropische vis uit de koraaldriehoek halen. En uh, vanwege ja, dat ja, mensen wel meer uh, onder de indruk zijn... en wat meer kennis hebben vanwege viswijzer... En alle informatie die er natuurlijk hier in Nederland ook uh, in de kranten komt. Ja. Zie je dat er, dat er meer uh, mogelijkheden zijn om samen met bedrijven, dus. Ja, uh, wat aan verbetering te doen en duurzame ja, vissen dan heb je het heel erg over bewustwording. Ja. ja, om die te vergroten. Ja. Ja. En uh, dat werkt dan door in de landen van de Koraaldriehoek. Daar hebben we nu projecten waar we samen met vissers werken. Bijvoorbeeld uh, aan de bijvangst van schildpadden. Uh, daar kun je echt met vissers wat aan doen. Andere vangstechnieken gaan gebruiken. En daar hebben we grote successen geboekt. Uh, en omdat je daarmee dan een goede relatie... zowel met de industrie als met de vissers kunt opbouwen... kun je op een gegeven moment ook gaan praten over overbevissing. Van nou, uh, hè, moeten we niet met z'n allen wat minder uh, boten ja. op, op zee? laten vissen, ja. ja het wel een beetje typisch natuurlijk. Dan gaan wij vanuit Europa in Indonesië vertellen dat ze niet mogen overbevissen. Terwijl een beetje boter op ons hoofd natuurlijk, want we doen zelf precies hetzelfde hier. Ja, maar wat, wat wij, uh, wat, waar we eigenlijk mee begonnen zijn, is het instellen van uh, beschermde zeegebieden. Dat was wat je, dat kun je dan zeggen, de wat uh, conventionele natuurbescherming. Bepaalde plekken proberen te beschermen, zodat je daar die, uh, ja. die kraamkamerfunctie goed voor elkaar hebt. Waar je dus die reproductie van die vissen de ja. hele tijd uh, waarborgt. Gebieden tijdens, afsluiten tijdens uh, zee. Ja, afsluiten, ja. uh, en ja, in samenwerking dan met uh, de industrie uh, daaromheen... zorgen dat je de juiste vangstechnieken gebruikt. Dat je dus niet uh, he, de habitat maakt, Zie je niet de dynamietvisserij, absoluut niet meer uh, nee. mogelijk. En dan met de overheid... Uh, en al die duikers, al die Japanse instellen. toeristen die daar dan met de grote flippers... Uh, de boel lopen plat stampen? Of is dat, is dat niet het grootste probleem? Dat, dat is niet het grootste probleem. Uh, voorlopig is het zo dat ze een beetje rond de buurt van Bali blijven. En ja. dat klinkt natuurlijk niet zo goed voor Bali. Maar op zich, uh, misschien moeten ze daar ook maar in de buurt blijven. Ja. Wanneer ga jij terug? Wij gaan over twee weken weer terug. Dus we gaan de eerste sneeuw zien. Mijn dochters hebben dat nog mee nee, nee, nooit meegemaakt. Nooit sneeuwtje. Uh, we hebben twee meisjes, één van 14 en één van 10. Dus die zijn daar en heel erg op voorover. over. We hebben nog nooit over. sneeuw nee. gezien. Maar dan moet je nu ook naar Oostenrijk, want die ja. gaan we het verlof volgens mij ook niet krijgen. Ja, we gaan met de trein wel een ent weg. Ja. Oké. Okay. God, wat goed zeg. Nou, um, succes met het goede werk wat je daar doet. En uh, hopelijk, uh, mocht je nog weer een keer in Nederland zijn, uh, tot de volgende keer. Ja, heel graag. Dank je wel, Lina Pet. Van de Hongaarse componist Ede Poldini was dit de walsende pop. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Een stukje kaak dat deze zomer werd gevonden in de Noordzee bij Kijkduin... is van een prehistorische haas... Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het bot is minstens 31.000 jaar oud. En dat betekent dat de haas destijds dus tussen de mammoeten heeft geleefd. Paleontologen haalden al flink veel botten uit de laatste ijstijd omhoog van de Noordzeebodem. En tot nu toe ging het vooral om grote dieren als mammoeten, wisenten en neushoorns. Het hazenkaakje is de komende maanden te bewonderen in het Haagse Museum. Even kijken, dan gaan we verder met de dieren in het uh, nieuws. Uh, Rudolph the Red Nose Reindeer. Is die neus van Rudolph the Reindeer uit het kerstliedje nou ook echt rood? Professor Jan Inge van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zocht het uit. En inderdaad, het klopt. In de neus van het dier blijkt een complex stelsel van microvaatjes te zitten... die vol zuurstof en bloed kunnen stromen. Maar hoe werkt dat nou precies? Als de rendier zich inspant, bijvoorbeeld als hij de kerstlee moet trekken van Santa Claus, dan moet hij op een of andere manier zijn temperatuur weten kwijt te raken. En voor de hersenen is dat natuurlijk uitermate belangrijk, dat die temperatuur zo constant mogelijk blijft. Onafhankelijk van de koude die buiten is, moet het netjes op 37 graden blijven. En dat doet hij door te ademen in zijn neus. En in die neus zit er veel rijker. Bloedvaatvoorziening. en die worden daardoor gekoeld. en op die manier kan de rendier gebruik maken. van een soort ja, radiatorachtige functie. om die hersenen op temperatuur te houden. En waarom wordt het dan rood? Ja, omdat er natuurlijk veel bloed er naartoe komt. En die temperatuur van die bloed die neemt dan af. Dus dat warmte dat moet zich ja, naar de omgeving zien kwijt te raken. En dat wordt dus rood. En dat kan je ook op een nachtkijker heel mooi zichtbaar maken. Als de rendier zich inspant, dan zie je inderdaad dat zijn neus groot wordt. Het was trouwens geen hobbyonderzoek van de professor... of een doelbewuste sollicitatie voor de Ig Nobel. De doorbloeding van de kleine haarvaatjes in de mensenneus kan veel informatie geven over de conditie van patiënten. Speciaal daarvoor ontwikkelde hij een handmicroscoop... die inmiddels wereldwijd wordt gebruikt. Nieuwe natuur. Als het aan de provincie Groningen ligt... krijgen we er in 2030 een nieuw waddeneiland bij. Het gaat om een opgespoten eiland van 500 hectare... tussen Rotterdam-Oog en het Duitse Borkum. Het eiland moet de opstuwing van modder afremmen... naar de monding van de Eems omdat schepen in de toekomst dan hun lading bij het eiland kunnen lossen... is het steeds opnieuw uitdiepen van de vaaghul niet meer nodig. En daardoor kan de natuur zich herstellen. Behalve een haven komen er gasterminals, windmolens, elektriciteits- en gasleidingen. En aan de randen... natuur. Kosten van het project zo'n slordige miljard euro. Maar als er niet meer gebagget hoeft te worden... scheelt dat per jaar ook weer gauw mm, 18 miljoen euro. In de rust is voorbij voor hooikoortspatiënten. Dankzij een zachte novembermaand stonden afgelopen vrijdag de eerste elzebomen alweer in bloei. Rond de jaarwisseling zullen daar de hazelaars bij komen. Tot nu toe kunnen, kunnen hooikoortspatiënten voor klachten of informatie terecht op allergierader.nl. Maar sinds kort is er iets nieuws. De allergie-app. Arnold van Vliet van de allergierader vertelt wat er zo handig is aan die app. Nou, het mooie is dat je nu op elke plek waar je bent even snel kan doorgeven hoeveel hoikostklachten je ervaart. Dat geeft ons een beeld van uh, hoe de situatie waar in Nederland is. We kunnen ook een actueel beeld geven van de hoikortintensiteit. En je krijgt zelf veel beter inzicht in hoe je klachtenverloop is. De app geeft daarnaast ook nog veel sneller inzicht in wanneer welke hoikostplanten in bloei komen. Zoals de berg of uh, zelfs al de grassen. Dus je kan verder vooruit kijken van wat er te verwachten is. De app is trouwens nu alleen nog beschikbaar voor Android-telefoons... en binnenkort komt er ook een versie voor de iPhone. 2012 was trouwens een mild hoorkortsjaar. De pollenconcentraties waren lager dan de jaren daarvoor, vooral van berkenpollen. En waarschijnlijk komt dit door de korte maar heftige vorstperiode in februari. Een actie. Mishandelde circusdieren gezocht. Bent u van plan om een kerst- of wintercircus te gaan bezoeken... neem dan vooral een videocamera mee of een mobieltje waarmee gefilmd kan worden. Want mocht er een circusdier slecht behandeld worden... dan kunt u dat vastleggen en doorgeven aan een speciaal meldpunt. Deze oproep wordt gedaan door Vereniging Wilde Dieren de tent uit... en Dierenbescherming Amsterdam. Dieren in een wintercircus verblijven vaak in slecht verwarmde tenten... waardoor er risico is op bevriezingsverschijnselen. Eerder dit jaar deden wilde dieren al aangifte van mishandeling van olifant Betty. Dat was op basis van door bezoekers gemaakte filmbeelden. Mocht u een melding kwijt willen, dat kan op wilde Beestachtig. De zwarte piranha. Ben je die wel. De zwarte piranha. Ben je die ooit tegengekomen? Nee, hè? Nee, dat is een heel ander gebied, uh, natuurlijk. Dus, nee. de zwarte piranha heeft de krachtigste beet van het dierenrijk. Althans, in verhouding. Braziliaanse wetenschappers ontdekten dat de angstaanjagende vis kan bijten met een kracht die gelijk is aan 30 keer zijn eigen gewicht. Zelfs witte haaien en krokodillen komen daar niet aan. Volgens de onderzoekers heeft de roofvis zijn harde beet onder andere te danken aan zijn buitengewoon grote kaakspieren. De zwarte piranha is nog geen 40 centimeter lang, heeft rode ogen en een ja, dat blijkt wel vervaarlijk gebit. Een ontdekking. De bultrugwalvis, die we hier horen, blijkt niet alleen te zingen in het paringsseizoen, maar ook al daarvoor als hij zich vol eet met kril. Dat ontdekten onderzoekers van de Amerikaanse Duke University, die tien walvissen volgden met opnameapparatuur. Voor de kust van het Antarctisch Schiereiland, waar de dieren eten... blijft het water langer ijsvrij door opwarming van de aarde. De paring, die altijd in warmere gebieden plaatsvindt... kan nu dus ook op hogere breedtegraden van het zuidelijk halfrond plaatsvinden. Omdat de buldrug later vertrekt naar zijn paringsgebied... is het dus wel slim om alvast te beginnen met die paringszang. Al dus de theorie van de wetenschappers. Deze ontdekking is beschreven in het tijdschrift PLUS ONE. Ja, vorige week, tijdens onze uitzending... en ongetwijfeld heeft hij nu ook weer deze associatie erbij. Johannes, of geloof ik, Johanna moest het wezen, de Bultrug. Vorige week werd tijdens onze uitzending bekend dat Buldrug uh, was overleden. Inmiddels is het die naar Tessel versleept. En daar is het ontleden al een uh, heel eind gevorderd. De Buldrug bleek inderdaad een vrouwtje. En zij zal als geraamte ooit naar Leiden gaan... om daar als museumstuk van Naturalis toch nog een klein beetje verder te leven. Vorig jaar hadden wij in onze uitzending een prachtige serie eh, liedjes over dieren. Geschreven door Wietske Lubis. En één daarvan had een wel heel erg toepasselijke titel. Het wordt gezongen door Bas Maree, tekst dus Wietske Lubis. En het heet Buldrug. Daar lig je met je zwarte torso, de koning van de oceaan.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 Je kunt er de klok op gelijk zetten. Op eerste kerstdag om 1 uur middags de kersttoespraak van de koningin. We zitten er allemaal klaar voor. Een traditie die teruggaat tot 1931. Maar vandaag hebben wij van Vroege Vogels een primeur. We hebben de groenste en duurzaamste prinses van het Koninklijk Huis gevraagd... om voor Vroege Vogels een speciale kerstkolom te maken. En hier is ze, prinses Laurentien. Het is bijna kerstmis. We zijn geneigd om extra stil te staan bij wereldvragen zoals overvloed en schaarste... de opwarming van de aarde en het uitputten van onze oceanen. Grote thema's die eigenlijk terug te brengen zijn op simpele vragen over ons eigen leven. Zal ik dat ding kopen dat ik eigenlijk niet nodig heb? Waarom ga ik gewoon niet drie minuten korter onder de warme douche staan? En waarom neem ik dat plastic tasje aan? We delven onze hulpbronnen om er ontelbaar veel spullen van te maken die we vervolgens zonder nadenken weggooien... als we ze niet meer denken nodig te hebben. Make, use, dispose. Maar wat geven we ervoor terug? Waar komen onze spullen vandaan? En wat gebeurt ermee als we ze weggooien? Het lineaire denken dat ten grondslag ligt aan onze economie... leidt ons naar een doodlopende straat. Als het zo doorgaat, geeft de aarde het op, zei een meisje van negen me laatst. Het grote mensenantwoord is een circulaire aanpak... Als je iets schoon in elkaar zet, is het ook schoon als je het uit elkaar haalt, bedacht hetzelfde meisje van negen. Ze legt een eenvoudig en logisch verband tussen handelen en consequenties. Waarom begrijpt zij het wel? We kunnen wel lineair denken, maar zo zit de wereld niet in elkaar. Ons afval verdwijnt niet zomaar. Dikke en uitgestrekte lage afval waar Nederland ruim 400 keer in past, tobberen in de oceanen rond. Als we niet zien wat ons gedrag teweeg brengt, hoeven we er niet echt over na te denken. Mijn ene overbodige plastic tasje, dat gemiddeld 15 minuten leeft... verandert niets aan mijn leven. En zelfs niet de drie triljard plastic tasjes... die wereldwijd per jaar worden gebruikt. Maar veel ervan eindigen in de oceanen. Daardoor sterven miljoenen vogels en andere dieren. En wat doen de gifstoffen die aan het plastic kleven... met de gezondheid van mensen later? Dat verandert op den duur wel het leven op aarde... En drie minuten besparing van warm water lijkt niets. Dus waarom zouden we ons gedrag dan veranderen? Maar wat als we inzien dat de positieve gevolgen enorm zijn? Kunnen we het dan wel gewoon? Misschien kan het meisje van negen ons helpen. Wij grote mensen denken blijkbaar dat we de gevolgen van ons handelen... naar de volgende generaties kunnen doorschuiven. Maar als we goed kijken, zien we binnen één generatie al de gevolgen van ons gedrag. Hulpbronnen zijn niet oneindig. Doorschuiven is dus geen optie. Hoe maak je van een lijn dan een cirkel? Het zal ons helpen als we leren denken vanuit volgende generaties. Denken vanuit het meisje van negen als ze groot is. Zou zij nog vis kunnen eten? Geeft de aarde haar nog genoeg voedsel? En als we zo denken, schamen we ons misschien wel als we iets doen... waarvan we weten dat het een probleem creëert in de toekomst. Daardoor begrijpen we misschien beter wat ons nu te doen staat... en gaan we er naar handelen. En zo vermijden we de valkuil dat we denken dat tijd de problemen wel gaat oplossen... We kunnen niet meer collectief doen alsof ons handelen geen consequenties heeft. De natuur blijft niet geven. We weten wat er op het spel staat als we onzorgvuldig met onze natuurlijke hulpbronnen omgaan. Dat doet mij denken aan Albert Einstein die zei... Those with the privilege to know have the duty to act. Vrolijk kerstfeest. Ja, en prinses Laurentine schudt al deze informatie niet maar zomaar uit haar mouw. Want sinds november is ze president van de natuurorganisatie Fauna en Flora International. Maar wat houdt dat nou precies in? Nou, dat heeft Joos Huizing aan haar gevraagd. Ik wou nog even terugkomen op uw column. Want de laatste zin, dat was een quote van Albert Einstein in het Engels. Ik weet niet of iedereen dat op de vroege zondagochtend uh, zo snel kon vertalen. Those with the privilege to know... Have the duty to act. Met andere woorden, als je de kennis in huis hebt... dan heb je ook de verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. Een mooie tafel gemaakt van volgens mij sloophout. Absoluut, sloophout. Uh, bijna alles wat u hier ziet is gemaakt van spullen die al een ander leven hebben gehad. En dat is inderdaad een, uh, een bewuste keuze. Dit is niet wat ik eigenlijk dacht. Het hoofdkantoor van Fauna and Flora International. Dit is een andere stichting. We zijn hier bij de Missing Chapter Foundation die ik heb opgericht om de kracht van kinderen bij volwassen besluitvormers te brengen. Zodat het mensen aanzet tot anders denken wat volgens mij aan de grondslag ligt van innovatie en op een andere manier naar duurzaamheidsproblemen kijken. Missing chapter, het missende hoofdstuk. Waarom in het Engels? Omdat de vraagstukken waar onze samenleving mee bezig is, zijn eigenlijk allemaal grensoverschrijdende problemen. Dus uh, dat lag voor de hand. U bent sinds kort een van de bazen van Fauna en Flora International. Ik moet het altijd goed oefenen, want in Nederland zeggen we altijd Flora en Fauna. En in het Engels net andersom? Ja, Fauna en Flora International. Daar ben ik inderdaad sinds kort, ik wil niet zeggen dat ik de baas ben, maar daar ben ik president van. Het is een organisatie al meer dan een eeuw oud en ik denk dat bijna niemand in Nederland er ooit van gehoord heeft. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk ook wel een bewuste keuze. FFI werkt heel sterk met lokale partners. Wordt gefinancierd vanuit projecten lokaal... maar ook vanuit private middelen van individuen... Die... Giften. Giften. Maar heeft dus niet een ledenbereik... waardoor ze doen wellicht ook wat minder een, een profiel hoeven te zoeken... En het is een bijzondere organisatie. Die wat meer achter de schermen opereert dan bijvoorbeeld het Wereldnatuurfonds. Ja, maar ook heel sterk samenwerkt met een Wereldnatuurfonds bijvoorbeeld. En ik denk dat dat juist ook de kracht is. Maar ik kan niet in Nederland lid of donateur worden. Nee, dat kunt u niet. Nee. Wat doet de organisatie wel? Ja, ze zijn heel vergelijkbaar met het Wereld Natuurfonds. FFI opereert in 41 landen. Vorig jaar waren er zo'n 114 projecten. Centraal, denk ik, in alles wat ze doen... of dat nou is specifieke herintroductie van dieren... beschermen van biodiversiteit, mangrovenbossen, regenwouden... maar ook specifieke diersoorten... is eigenlijk ook de combinatie tussen de natuur en de mens. Dat je in landen opereert waar natuur ook als een bron van inkomsten wordt gezien. En waarbij korte termijn denken wellicht de overhand neemt. En FFI werkt dan ook om te zorgen dat er draagvlak komt... underground, dus met de lokale bevolking... om te zorgen dat bijvoorbeeld schildpadden niet meer illegaal worden doodgemaakt... vanwege hun schild, vanwege de eieren, vanwege het vlees. Maar dat ze de lokale bevolking realiseert dat ze daar op een... Duurzame manier mee moeten omgaan, zodat er tot lengte vandaag nog ook schilpadden zijn. Ecotourisme levert uiteindelijk meer op dan die ene schilpad. Dat is een en-en-verhaal. Maar je kunt niet naar een gebied gaan en zeggen... dat is goed en we moeten de, de schildpad beschermen of vissen beschermen. Terwijl je dan een lokale bevolking hebt die zegt... Van, dat is mijn bron van inkomsten, dat is het eten voor mijn familie. Dus daar moet je natuurlijk oplossingen voor gaan zoeken. En een van de belangrijke dingen is werken met de lokale bevolking... dat ze dat gaan inzien. En ik heb een paar maanden geleden een fantastisch project in Zanzibar... in Tanzania bijvoorbeeld, bezocht. En daar was een man die precies dat deed, met schilpadden. Ik heb ja. heel erg iets met schilpadden, dus vandaar het voorbeeld. En hij zei, en dat is de grootste uitdaging. Het technische gedeelte, het wetenschappelijke gedeelte... het werken met die schilpadden, dat is nog wel te overzien. Maar het is juist natuurlijk om de gedachten... en ja, het bewustzijn van mensen om te draaien... wat tijd en aandacht vraagt... Wat heeft u met schildpadden? Nou, ik heb er een keer mee gezwommen in de Galapagos-eilanden. En dat was een soort van uh, buitenaardse ja. ervaring. En ik vind ze prachtig. Het zijn oerbeesten. Ze zijn traag, maar ze kijken je zo wijs aan. En ze zijn gewoon schitterend om te zien. Het was niet met Lonely George op de Galapagos. Dat was de beroemdste schildpad, geloof ik, die daar ooit was. Nee, dat ja. was niet met Lonely George. FFI. Nog eventjes omdat dat voor Nederlanders zo'n onbekende organisatie is. Maar er zitten wel mensen in die we allemaal wel kennen... Queen Elizabeth is geloof ik uh, beschermvrouw, David Attenborough, uh, Stephen Fry. Ja, het is heel interessant. Het is dus in oorsprong een Engelse organisatie... terwijl ze nu natuurlijk heel internationaal opereren. Daar zitten inderdaad uh, nou, die, die legendarische, zou ik bijna zeggen, Sir David Attenborough. Ik heb hem ook een keer uh, vrij lang gesproken over zijn ja, baanbrekende werk eigenlijk de afgelopen decennia... om de wereld dichterbij de mensen te brengen door mensen te laten zien wat er gebeurt op aarde... Dat is zijn ideaal. Wat is het uwe? Mijn ideaal is denk ik heel sterk, waar ik het in mijn column over had... over dat denken vanuit die toekomstige generaties. Het fascineert me hoe wij mensen ons verhouden tot de natuur. En hoe we ons verhouden in het algemeen tot onze omgeving. En mij heeft het in ieder geval heel erg verrijkt... om in mijn werk met jongere kinderen rondom duurzaamheid en nadenken over strategische dilemma's... als het gaat om duurzaamheid, om bepaalde aannames los te laten... en om te leren kijken vanuit een ander tijdsperspectief... dan ga je in één keer heel anders naar het heden kijken. Dat klinkt allemaal wat vaag en wat conceptueel. Maar als je met kinderen bezig bent... zij zien gewoon helder wat er mis is en wat we anders zouden moeten doen. En dan kunnen we wel van allerlei redenen bedenken... waarom het allemaal heel erg complex is... Maar ja, ik geloof er wel in dat we die helderheid juist nu... als we weten dat er zo'n spanning staat op hoe we met de aardbronnen omgaan... dat het anders moet. Dus we moeten dat anders denken, moeten we leren ons eigen maken. Het gekke is wel dat die kinderen zelf dat inzicht soms ook kwijtraken. Want als ze tien, vijftien zijn, allemaal hebben ze iets met natuur. En de twintigers zijn het voor een deel kwijt. Nou, Ik vroeg laatst precies aan een groep kinderen hoe kunnen we nou zorgen dat jullie deze perspectieven vasthouden? En toen zeiden ze eigenlijk allemaal in koor... dat was een groep van 25 kinderen, zeiden ze... als het wordt aangegeven als belangrijk. Dus met andere woorden... We moeten ze niet lineair laten gaan denken, want de oplossingen zijn juist circulair. Lineair, dat is rechtlijnig. Ja. En circulair, dat is, dan denk je in kringlopen. Ja, dan denk je in kringlopen. Dan denk je bijvoorbeeld, zoals dat meisje zei... als je iets schoon uit elkaar wilt halen, moet je zorgen dat je het schoon in elkaar zet. En dan moet je bovendien gaan kijken hoe kan uit iedere etappe van een productieproces... de uitstoot van het ene deel van het proces... een input laten zijn voor de volgende stap van een proces. Dus vandaar ook deze kringlooptafel. Ja, u denkt heel erg cradle to cradle, van de wieg tot de wieg? Ja, dat is een van de termen. Uh, circulaire economie is een andere term. Maar de essentie is in al dat soort denken eigenlijk hetzelfde. Duurzaamheid. Nou, Bewustzijn ook dat we niet altijd maar weer door kunnen gaan. Uh, ik ben persoonlijk heel erg gegrepen door het hele plastic soepverhaal. Die enorme grote plakaten van afval die in de oceanen ronddrijven. Eén daarvan is zo groot als twee keer Amerika. Daar kan dus Nederland zo'n 400 keer in. Dat is onvoorstelbaar. Als we die grote problemen gewoon terugbrengen naar ons eigen gedrag... niet vanuit moralisme, gewoon heel simpel... dat we kleine dingen kunnen doen die als zes, zeven miljard mensen dat allemaal doen. En die zullen het niet allemaal precies dezelfde manier doen. Maar dan kun je schaalgrote bereiken. Neem dat korter douchen. Drie minuten minder lang douchen. Dat heeft enorm effect op met name het warm water gebruiken. Dus gebruik van elektriciteit. Dus uitstoot van fabrieken. Maar goed, we moeten het terugbrengen naar hele kleine menselijke handelingen, denk ik. Dat andere voorbeeld. Geen plastic tasje meer vragen in de winkel. Ja, ik weiger het altijd. En, dat, en nogmaals niet omdat ik zo'n groene neus heb, maar omdat ik denk van ja, wat heb ik eraan? Dus ik sta daar gewoon heel even bij stil. En nogmaals, ik ben ook wars van een soort moralisme... maar het is gewoon slim en logisch nadenken. Terug weer naar FFI. Dat logo, kunnen ze dat uitleggen? Ja, dat is een witte Oryx. Dat las ik, maar een Oryx? Ja, dat is een soort zeldzame antiloop. En dit is een van hun baanbrekende projecten in de jaren zestig waarin ze een programma hebben opgezet om die antilopen... die dus bijna waren uitgestorven, weer terug te gaan fokken. En dat deden ze in de Phoenix Dierentuin in Amerika... samen met onder andere financiering van het Wereld Natuurfonds. En die hebben dus in de loop van de jaren weer gezorgd... dat door dat fokprogramma in de Dierentuin de Oryx weer terug kon worden gezet... en hergeïntroduceerd in Saudi-Arabië, in Oman, in Israël... En onlangs las ik dat er nu zo'n duizend oryxen weer zijn in dierentuinen en zo'n zes tot zevenduizend in het wild. Dat is jullie panda. Precies, de oryx en de panda, dat is een mooie combinatie. Maar dan vragen mensen zich vaak af, we hebben dat een paar weken geleden in Vroege Vogels ook gedaan. Al die natuurorganisaties, zijn het er niet te veel? Waarom, als jullie toch hetzelfde willen, waarom fuseer je niet met het Wereld Natuur Fonds? Ik denk dat het belangrijker is om te denken in termen van samenwerking. Wat beide organisaties en heel veel andere organisaties ook doen. Ik Zo'n fusie, daar, daar, daar schiet die natuur ook noodzakelijkerwijs niet iets mee op. En sterker nog, ik weet van heel veel organisaties die ook met elkaar gaan kijken. Toch kijken van als jij nou daar werkt, dan werk ik meer op dat gebied. Dus die samenwerking is er wel degelijk. U hebt het eigenlijk al een beetje gezegd, maar wat is uw wens voor 2013? Ik zou heel graag willen dat we de urgentie van de aanpak van problemen... als bijvoorbeeld klimaatverandering, maar ook verlies van biodiversiteit... weer heel scherp op het netvlies krijgen. Dat we weer het aandurven om daar scherp naar te kijken... en vanuit alle kennis die we nu hebben, gewoon gaan handelen. Ieder mens, oud of jong, kan doen, thuis, licht uit, korter douchen erbij stil te staan dat we het niet op deze manier verder kunnen... omdat de bronnen van de aarde gewoon opraken. Het heeft voor mij ook met name te maken met een uh, bewustzijn van tijd. En dat klinkt misschien heel erg traag en, en ouderwets. Dat mag misschien wel in de rusttijd van kerstmis. Maar als je je er bewust van bent dat energieverbruik tijd betekent... met name dat douchen als voorbeeld en het mooie is van kinderen dat ze uh, dingen kunnen leren en heel weinig hoeven ontleren. En dat is denk ik makkelijker. Dank u wel. Dank. De Natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Dag, met Hans Garkner uit Nes. In het Lauwersmeergebied, waar natuurlijk nog een heleboel bessen zijn... van de Duindoorns, daar zat een groep tramsvogels op... nou, ik denk wel 800. Er zaten wat koolmezen tussen, er zaten wat roodborstjes tussen. Want grappig genoeg eten die in de wintermaanden ook de bessen van de duindoorns. Dus, nou, het was, zal ik zou maar zeggen, een vrolijke boel. Nou, zo kunnen we het, uh, het oude jaar wel uit. Voor iedereen, alle goeds. Dag! Daar slaat ik me bij aan. Voor iedereen, alle goeds. Fijne feestdagen. Hij laat winden.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 Vanavond in Cairo Brandpunt vechten om brood terwijl de bommen vallen. Aardzeeman Zeeman in het door de oorlog verwoeste Aleppo. En ze hebben het beste onderwijs en de mooiste vrouwen. Wat is het geheim van Brabant? Dat en meer in Brandpunt vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. De eerste duizend nieuwe verzekerden bij de Vegapolis maken kans op 1000 euro gratis boodschappen. Vegapolis.nl.